De ruimtesonde werd in 2018 gelanceerd om nieuwe informatie over Mercurius te verzamelen. In Hilversum worden vanmiddag teruggevonden beelden gepresenteerd van de tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Het immens populaire programma kwam eind jaren 60 op tv, maar er was geen beeldmateriaal meer van. De VARA besloot destijds de dure banden waarop de serie werd opgenomen te wissen voor hergebruik. Onlangs zijn er fragmenten teruggevonden in het archief van de Belgische televisie. Het weer, vanochtend droog met wat zon. Later in de middag en avond gaat het regenen. Met vooral aan zee veel wind. Het wordt vanmiddag zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANBB.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. De beste. De allerbeste. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Toebak leeft. Ja, Toebak leeft op de radio. Fijne toestellen op aanstaan. Sorry, wie is daar? Mijn oproepen in het algemeen is... Ja? Eens kijk wat er in Nederland aan de hand is. En Nederland verdient zo snel mogelijk mijn kabinet. Ja, dat, dat zou denk ik tegen ook iedereen wel. willen dat zeggen. Dat zou ik zeker tegen iedereen willen zeggen... dat er een kabinet moet komen. Maar goed, dat is volgens mij niks nieuws. Dat wisten we allemaal al, dat het moest gaan gebeuren. Maar voor heb ik geen muziek. Nou, ik weet ook niet wat dat probleem Het er is alles, ik op. Verkeerd Verkeerd sterkertje. Ja, dat is weer opgelost natuurlijk. Ja, dit is weer zo'n icoon in Nederland. Ja, zeker. Dank je wel, zeg maar. Eh, uh, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Dit is CFM. Toebak leeft. Ja, uit een, uit een twijfelachtig Zandvoort... Op welke kans zou het opgaan? Zou het weer de hele dag gaan regenen? Ja, ik heb het gewoon niet in de gaten gehouden. Ik wil altijd verrast worden. En de laatste tijd ben ik niet zo positief verrast. Ik, ik zou ook gaan knutselen aan mijn zomerhuisje afgelopen week. Die hele dag regen. En die dag daarna was het zonnig. Toen dacht ik, ja. Ik weet het niet toch. Misschien moet ik toch iets, iemand aanroepen of zoiets. Volgens mij hoor ik daar een deur gaan en kom daar. Uh... Komt daar de huishoudster binnen? Ja, daar komt de huishoudster binnen. Zeker. moesten ze gaan even een foto maken van de zonsopkomst. Want het uh, is wel een redelijk mooi zonnetje. Of was dat druk in zandvoort? Ik zag wel heel veel auto's richting het, uh, het circuitpark rijden. Dat stond ik ook heel even vast. Maar uh, goed. Ik heb geen idee. Goedemorgen. Goedemorgen. Zeker. Nee, ik heb geen foto's gemaakt. Je hebt ik geen foto's heb gemaakt. Ik heb wat later dan uh, verwacht. Oké. Okay. Ik was op tijd en ik denk op een gegeven moment... Het is vijf voor acht. Oké, okay, snel nog. Snel. Vijf en nog. Snel het bed uit, benen over de kant. De nee. oefeningen doen en uh, koffie laten zitten. Ik ben helemaal zitten. fris. Ik heb nog geen koffie gehad, niks. Dik, kus. Maar goed. Je bent wel fris en fruitig. Dat is in ieder geval. Zeker. Weten. Goed, Zeker het is weten. natuurlijk de week vol ver verrassingen gewoon. Dat je denkt, hoe kan dit nou allemaal? Want wat hoorden we nou net op het nieuws? Ik zit even te kijken. Ja, dit hoorde ik. Een Amerikaanse farmaceut heeft een pil ontwikkeld... die het aantal ziekenhuisopnames en doden door corona zal halveren. Oh, kijk! De wil 1,7 miljoen van die pillen kopen... zodra de, autoriteit, de geneesmiddelenautoriteit de pillen heeft goedgekeurd. Ja, precies. Dat moet nog even goed gekeurd worden. Dat zou... Wel een beetje mofferd naar de maaltijd. Hè? Ja, dat voelt het wel een beetje. Maar ja, goed. ze ja. moet, ja, moet eerst onderzoek plegen natuurlijk. Het zal wel zijn dat je gewoon een pilletje kan halen. Ik heb corona. Ja, ik heb vanmiddag een pilletje gehad. Echt, ja. oh, echt die hele 2,5 jaar? Mag ik nou die QR-code? Dan ga ik nu naar binnen. Ja, die QR-code. Ja. Heb je hem al ergens moeten laten zien? Ja, ja? gisteren op het terras. Oké, okay, op het terras? Bij, ja. Maar dat is niet de bedoeling. Ja, dat was bij de botermarkt, bij ja. uh, De Linde. En uh, ja, hij wilde het toch even zien. Ik denk, oké, okay, uh, je hebt dan een gewoon terras... en dan heb je een terras wat een beetje overdekt is en dan binnen. Ja, oké. Okay. Dus het oh, was wel een terras wat een beetje... Ja, Twijfelachtig. Hij denkt, laat ik ze nu alvast maar in kaart brengen en als ze straks nog even snel naar binnen lopen om te, om te plassen, hè, dan, uh, dan hoef ik het dan niet te vragen. Nee, dat is waar. En dat heb ik gedaan even. Ja. Dat heb je zeker weer vrouw van ja. een zekere leeftijd. Dat, ja, zeker. Dan moet je toch wat, wat vaker en zo. Is dan zit je wat langer op de wc. Het is toch ja. vaker voor besmetting en zo. Is. Zit je dan langer op de wc? Lang, ik zie, als man zijn duurt het langer op bij mij. Oh, ja, ja. Ja, ja zeker. Ja. ja, vroeger was het echt een heel harde. Nou, pak verder er allemaal niet uit money Zitten zij ze ook, hè? Ja, sorry. Rechtstreeks uit het verleden de Zitten Ingel Kalkar. Uit Gronium. Nou eigenlijk ja, geboren in Bunschoten bij uh, Utrecht. Laten weer verhuisd. Maar uiteindelijk, um, ja, ze, ze, ze wordt gezegd de Nederlandse um, Kylie Minogue. Zelf spreekt ze liever echt nou Nee, nee, nee. Het is eigenlijk Kylie meets garbage. Daar ben ik het wel mee eens. Oh, dat is morgen gezegd. Ja, ik bedoel... Kylie Minogue is wel erg zoetsappig en erg... Uh, nou ja, gewoon niet zeggend eigenlijk. En garbage zit net even wat meer... Bent garbage zit net even meer aan een scherper randje aan. Dus ik snap welke kansen op wil eigenlijk goed. Dus dat is later... Oh, okay. Het is morgen hier to bekleefd. En wij hoorden op het nieuws dit. Nu, bijna zeven maanden na de verkiezingen... kunnen de onderhandelingen om te komen tot een nieuw kabinet... Eindelijk beginnen met toch de ChristenUnie en D66 om tafel. Terwijl ze dat bij D66 juist al die maanden helemaal niet wilden. Nee. En bij de ChristenUnie zeiden ze heel lang geleden dat zij niet meer met Rutte wilden. Nee. Maar goed, om de verkiezingen te voorkomen. Uit ja, je snapt het. Stel je voor, als we nog een verkiezingen uitschrijven... dan zou de uitslag wel heel anders zijn. Er moest nog meer gepraat worden. En ze doen het allemaal in landsbelang ook. Hè? Dat vind ik ook zo mooi. En wat zei uh, Kaag ook alweer eerder? Ik vertrouw eerlijk gezegd heel weinig mensen in het leven. Ik vertrouw ja. mijn man. Ik ja, ja en, en nog wat andere mensen. Maar goed, ja, het is echt, gaat echt alle kanten op. hè? Ze ja. willen gewoon heel graag regeren. Nou, dan maar weer met VVD... Yeah, ze zouden eerst het niet doen en nu, ja, nu wel. Ja, ik, ik, hoop, ik hoop dat het wat wordt, want het zijn toch partijen die toch redelijk ver uit elkaar liggen. Zoals uh, uh, chris, ChristenUnie, zo moet je het uitspreken. Mensen die echt fanatiek ChristenUnie aanhangers zijn, die noemen het een ChristenUnie. Wij noemen het gewoon ChristenUnie, maar het is ChristenUnie. Ja. En uh, die hebben gewoon best wel hele conservatieve ideeën gewoon. Maar goed, VVD is plooibaar. Dat hebben we ook al wel gemerkt. hè? Huh? Zeker. Wie, op wie zeker. heb jij gestemd? Uh... Niet op de VVD. Niet op de Ik moet ja, er ik niet aan denken. ik heb op Sigrid gestemd. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Ik moet zeggen dat ik helemaal niet eens meer weet... op ik gestemd heb, weet je dat? Oh, dat ja, ik stem vaak op een persoon die mij heel erg aanspreekt. Heb ik ook op elkaar gestemd? Dat is allemaal kunnen. Ja? Weet ja, je moet het toch noteren, oh. hè? Dat soort dingen. Je moet het opschrijven, echt, ja, hè? Agenda's ja, agendatjes en dan opschrijven. Als je jaren later je agenda hebt, denk je... Oh, wat was Dat was, was je, dat je naam tijd. ook alweer, ja. Ken ik u? Ik, ik, film, ik film wel heel veel dingen. En dan kan ik ook dingen aan de hand van filmpjes terugvinden. Nou, jij dat is klink, wel handig, jij klinkt een beetje als dit artikel. Want? Er was een man in Turkije. Die heeft urenlang geholpen in een zoektocht naar een vermist persoon... voordat hij besefte dat het ging om hemzelf. <laughs> Wat? De man was volgens lokale media een avond drinken met vrienden... toen hij opeens verdween Jezus. in een omliggend bos. En toen hij niet terugkeerde, schakelde zijn vrienden de autoriteit in. Nou ja, die autoriteiten zetten misschien meteen een zoektocht op... Huh? en ook een groep vrijwilligers liep, hield mee... En in een poging naartoe werd urenlang zijn naam geroepen. Tot het moment dat de man in de groep plotseling zei: Wie zoeken we? Nee, ik ben niet hier. En toen bleek de 50-jarige man zelf te zijn. Jezus, en het is ja. niet de eerste keer hoor dat de vermist persoon nee, ik, meedoet aan zijn eigen reddingsmissie. Wil je dus niet elke keer zeggen, die leeftijd erbij, dat vind ik ook zo confronterend. En ik denk: 50, oh, dan begint het dus de aftakeling. Ben ik, dan ben ik al een stuk verder trouwens. Ja. Ik heb het nog niet gehad. Dus het is nog niet gebeurd. Na de jij... avond drinken dat ik uh, mezelf bij <laughs> eigen naam ontroep ben: Wilco, waar ben je nou? Hé, hey, waar is je gast nou, joh? Waar? Hebben je dat man stoppen? Ik vind het een leuk artikel. Ja, het is wel, en niemand om hem heen herkende hem ook dan of zo. Nou, nee, ik denk dat het... Nee, ik nee. denk dat net bij een groepje was die hem niet kende. Nee. Leuk, hè? Ik vind het wel, ik vind het wel grappig. Dit. dit is echt... Komt dit uit Rusland? Is dat echt zo'n... Uh... Nee, Turkije. Turkije? Oh, dit bericht ja. komt uit Turkije, oké. Okay. Nee, nou, nou, dan, dan kunnen we wel vanuit gaan dat het echt waar is natuurlijk. Nou goed, straks onder andere de Zandvoortse bericht, natuurlijk, en uh, weer wat rare berichten. En ook de geschiedenis zit er weer aan te komen. Nu is eerst even een apart beentje. Kenden het niet, daarvoor moet je het hier ook altijd even horen. Wet lag, wet dream. Oh, dat kennen we wel weer. Hello 66 on DVD Everybody keeps telling me that I'd be lonely without it. And everybody keeps telling me that I'd be broke without a penny to my name. And everybody keeps telling me that I'd be heartless without it. Nederland, dat doe even normaal. Echt, Niet alles wat er Nederland komt is waardeloos. Niet alles is bluff en uh, raccoon. Maar goed, dit is, ja, dit is iets anders. Laura, kids. Yeah, freak show. Je, je moet niet met name gooien, maar wordt dit een nieuwe rock chick uh, na Anouk? Dat weet ik niet. Dit heeft toch net een ander genre. Ze wordt genoemd in de country pop stijl Ik hoor hier geen country in, maar goed, het is misschien net een klein uitstapje. Nee, van niet? Echt. Met ondertoon van Bruce Springsteen en de Beatles. Nou, dat zou nog wel weer kunnen. Maar goed, er zit misschien een vleugje country en westen in. Waar het me vooral om doet denken, deze, deze plaat, is eigenlijk gewoon dit. Dit uh, doet me aan denken. Ja, ja. Dat basloopje. Dit basloopje is dan wat trager. Maar het is de moeder van basloopjes, hè? En dat mystieke, dat vage. Het was een keer Laura, Brannicken, Nederlandse Laura. Weet je wel, eerder, Laura was vermoord natuurlijk. Ik heb het over Twin Peaks. In een dorpje, dat heet ook Twin Peaks. En uh, ja, daar gingen ze naar uitzoeken wat er gebeurd was. En dat was zo vaag, dat was zo'n vage serie, nooit begrepen hoe het was. En later is nog een film gekomen. En als je die had gekeken, begreep je één keer de hele serie. Want die film kwam na de serie. En dat was de, zeg, de pre noemen ze dat altijd. Okay. Ja, dat, dat hoort dan voor de, de serie. En dan moet je eigenlijk de serie nog een keer erachteraan kijken. je denkt van, oh ja! Dat is net zoals met The Hobbit. Dat ze eerst die drie films doen en na de hand... Uh... Ja. Ik uit. Er, uh, Bilbo over Baling uh, uitzonden die als eerst op reis was gegaan. Ja, dat het daarom allemaal vandaan mm. komt. Ja, ja. fantasie man, echt. Jezus. Nee, het is gewoon uitmelken gegeven. Nou, zeg niet zo'n negativiteit. <laughs> het is gewoon echt mooie creativiteit. dat komt het gewoon op neer. Daar komt het gewoon op neer. Ja. Gewoon geld verdienen. Nou ja goed, het komt wel eens meer aan kijken dan oort dan alleen zo rationeel na te denken. Nu toch wel echt je fonds hier gebruiken. Nou goed, ja. dit was uh, Laura Kits en daarvoor trouwens Wet lag. Ik ken het niet. Uh, ik heb niet gekeken waar het vandaan komt eigenlijk goed. Wet Dreams. Nou goed, ja, ik bleef misschien nog hangen met je in natte droom. Het zou kunnen. Ja, nou ja, ja, Ik ja. keek te ja, veel nou, naar de goed. zangeres. Aparte videoclipjes ook erbij. Leuk. Okay, goed, nou, wat hebben we nog meer in beeld? Ja, in India is het internet afgesloten voor miljoenen mensen om examensfraude tegen te gaan. En het uh, betreft de examen, het okay. was nodig om docenten te kunnen worden op de overheidsscholen. voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs. En uh, ja, de kandidaten moesten dus uh, met gratis bussen naar duizenden testcentra uh, toe. Om, waar de examens werden afgenomen. En de toegang tot mobiele internet werd in zeker tien districten in de staat afgesloten. Maar in sommige delen van uh, de staat werd er wel. Het vaste internet was wel beschikbaar. Om te zorgen dat bedrijven dagelijks leven oh, niet te okay. verstoord werden. Nou, ja, ik wil zeggen, je had toch wel het zeg maar, dat oude internet? Die had je nog wel. Maar je had niet, zeg maar, uh, op je mobiel je Nee, niet. precies. En nou. kandidaten werden ook nog met camera's in de gaten gehouden. Dus is een methode die is in de uh, coronapandemie ook ingezet in Nederland. Hè. Wij moesten dus uh, verplicht camera's op onszelf richten tijdens examens. Of een speciale antifraude software installeren. Dat, is, dat wist ik helemaal niet. Nee, nee, Daar was toen ook veel kritiek over in Nederland en uh, andere landen ook. Omdat zo'n inbreuk voor bijvoorbeeld de privacy en voor extra stress zorgde. Maar ja, ik vind een examenhouder is dus helemaal inbreuk op je privacy. Want je mag niks... Helemaal niks mag je. Je mag ja, al beetje. bijna niet naar de wc en eigenlijk staat er iemand voor je deur ja. bij de wc soms, hè? Dus, ja, uh, ja, ja. Ja, want ja. ja. je weet het allemaal niet. Ja. ja maar je pocht op... me ook wel examens en dan mag je ook gewoon niet eens naar de wc. Maar dat zou best kunnen. Jongens ga nu naar het toilet. Ik krijg een, een luier. Ze krijgen een luier. Jezus. Ik is ja. een beetje wennen hoe het later gaat. Ja. Is het, is het niet, we hebben toch mensen tekort in de zorg. Ja, het is wel slecht voor je huid natuurlijk, hè? Dat geloof ik, ja. Ik kan er wel voorbeelden voor noemen. Dat zou ik ja. verder niet doen. Ja. Nee. Oh god, ja. Dat zou ik verder niet doen. Zoek goed straks dezelfde ze voor te berichten? Sorry, ik zit te lachen, mijn grappen. Dat is niet de bedoeling. Nu kan dat nooit, hoor. Goed. Stephen Wilson heeft een uh, CD uit The Future Bites. Ik vind hem bijzonder. Hij komt uit Porcupine Trees. En hij is nu solo gegaan. Twelve Things I Forgot. Ik een dat ik was. Er was een dat ik had heb ik ik heb just sit in the Making out things for best in the 80s Cause I forgot There's so many things that I pretend to you I'm not cross Tests that I can make commitments, but it don't seem to make any difference. Forget what I've done to honor the people that gave me their love. Well, I have no problem with sleeping at night. I've done wrong, but I just don't remember. Cause I forgot. There's so many things that I pretend to you I'm not Something I lost And I know what it meant to you I know what it meant to you What it to you Was crossed. Yes, Pokebunt Winner City in normaal. we eens even. Pas met die jongen met die gasten. Dan heeft hij uh, solo plaats gemaakt. Dus. Steven Wilson. Is dat ook een familie van uh, de Wilson? Wood, ik ken, ik ken Woodrow he. Wilson. Woodrow, president. Ik ken die naam wel, ja. Wood, okay. Woodrow Wilson, de slechtste president van Amerika. Straks er meer over een stukje geschiedenis. Want uh, kijk, deze datum in 1919. 19, volgens mij kreeg hij een, hard, hard, oh, een beroerte. Nou goed, okay. straks er meer over. Interessanter met hier om weer even te lezen. Maar goed, dit was dus gewoon zijn nazaat, Steve John Wilson. Die heeft muziek gemaakt en die heet 12 Things I Forgot. Nou, dat is heeft wel weer toepassing op deze president van Amerika. Want naar die beroerte stelde hij niet zoveel meer voor qua presidentschap. Terwijl hij nog wel bleef zitten. Dat was wel een apart iets. Goed, we kijken nog even. Is het trouwens, wat gaan we doen? Zandvoetsenberichten of niet? Of nog te vroeg? Ik denk dat we het gewoon moeten doen. Ja, nu gewoon zandvoetsenberichten. Laten we het gewoon eens gek doen. Oh, ja. Goed, vorige week had je de, de Burendag natuurlijk. Die is op twee, verschillende, op twee verschillende manieren en op twee verschillende dagen gevierd. Dat is wel apart. Het was een dansfeest. We kennen maar hard uh, uh, op peppers. Zit Hart hard in het huis, kost verloren. Uh, kijk, dat was op vrijdag. Let's twist again. En in het gebouw, uh, naast, of naast het gebouw op het plein... had uh, Bianca, beter achternaam is gewoon niet... Uh, van uh, Let's Wish Again had een uh, uh, geluidsapparatuur neergezet. En ze draaiden veel muziek uit de jaren uh, 50 en 60. Perry Como, Nancy Sinatra, Dave Barry. You got it strange. Oh, leuk, leuk. we ook, want heel veel oudere mensen in de 90 waren gewoon aan het dansen. Kijk, bewegen, heel goed. Elvis kwam ook nog op de, om de hoek kijken. En verder was er koffie en thee en ook een joint en uh, coronatesten. Weet ik van, maar verder op zaterdag werd het gevierd in Nieuw-Noord. Op een heel andere manier. Pluspunt had een uh, zwerfvuilactie opgezet. En 30 personen gingen met grijpstokken. Die waren uh, natuurlijk weer gegeven in een bruiklijn van... nooit ik het ook wie dit uh, opruimt altijd? De Zeemermin? Nee, niet de Zeemermin. Maakt ook niet uit. Die altijd vuil ophaalt. Die had grijpstokken ter beschikking gesteld. En Gert-Jan Bluis deed ook mee. Meike Koper. Ze hebben echt wel wat uh, troep opgeruimd. Wat lag er op straat zoal? Veel peuken. Tuurlijk, als je rookt betaal je genoeg belasting, dan mag maar je je peuken gewoon op straat stoptober, schieten. het is oktober, hè, jongens? Dus uh, ga even naar de website, topoktober.nl. Probeer bij... in oktober te stoppen met roken. Ja, precies. Ik hoorde in 2024 zijn er geen sigaretten meer te koop in Nederland. Dat was een streven. Ja. Nee, ik denk dat het is misschien heel slim om nu in een van die openstaande winkelpandjes toch maar weer eens een keer een sigarettenwinkel te beginnen. Ja, best een lekker idee. Ja, als ja, de... al die de supermarkten leger, uh, ja. leeg zijn, daar geen zijn sigaretten meer te krijgen. Wat gaat er dan gebeuren? Waar gaan mensen dat doen? Via internet bestellen? Ja, dan heb nee. je geen controle meer op leeftijd. Dan nee. zeg je, bij je 18 klik? Ja. Ja, en dan kan je even goed door. Ja, ja. en dan ga je flink inkopen. Ik zag wel overal van die lege hulsjes die je kon kopen. Dat kon je zelf, uh, zelf vaker. Mee. Ja, met zo'n apparaatje. Ach, met zo'n apparaatje, ja. Ja. echt heel Goed, wat nog meer uit de antwoord? Um, ja, de grote krocht heeft groen licht voor renovatie. Theater o. de krocht. Kogels door de kerk. Met een amendement uit juni 2020... zijn de plannen om het theater te moderniseren... echt uh, in gang gezet... Alle mits en zijn bekeken van het voorontwerp van Veldman Rietbroek. En bouwkundig zal zowel aan de buitenzijde geven aan dak... als aan de binnenzijde grote renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Het hele plan gaat ruim 1 miljoen euro kosten. En het wordt deels gefinancierd uit de SIA, de Strategische Investeringsagenda. En volgende week gaat het in de krant geschreven worden... hoe dat allemaal precies gaat worden. Ik zie hier wel een kleine, nou, een kleine duiding zo. van het voorlopige ontwerp. En ik vind het... Het werd wel tijd, hoor. Want echt, uh, vorige eeuw nog, toen, toen ik 18 à 20 was... Ja? dan hebben we het dus over uh, 80, 85... hadden ze het erover. <laughs> het werd ook wel wat tijd. Wat een krocht. Ja, het is ja, toch, ja, ja dan, dat... dan wordt de naam steeds meer Ja, wat het is eigenlijk. Ja, het is grappig is wel is het, dat inderdaad die grote zaal... waar dus dan uh, de theaterstukken plaatsvinden... die was altijd... Uh, was vroeger was dat de kerk in Zandvoort. En ik vind dat toch wel bijzonder. Maar uh, het wordt allemaal omhoog getrokken, hè, de zijkanten... En, uh, het is ook wel mooi als zeker achter, achteraan voor de artiesten... dat die ja. ruimte ook eens een keertje een beetje aangepast wordt. Dat dus ze niet zeg maar, van de straat gewoon op het toneel moeten stappen. Nee, maar het is echt een piepklein kaampje. Ik denk van 2 uh, bij 3 of zo. Ja. Misschien 2 bij 4 En daar zit een heel klein wc'tje en een kastje en dat was het. En daar zitten ook echt die hele grote toneelstukken en al die dingen zitten erin. Met al die kinderen. En soms uh, wordt er dan uitgeweken naar dat uh, oude kabouterhogel, zeg maar. Want je, dus uh, als je naar buiten gaat en een, uh, aan de achterkant van het gebouw is een trap naar boven. Oh, okay. Maar het is, uh, het, het is heel klein. Het is wel sfeervol, zeg maar. Het komt wel dichter tot elkaar bij elkaar met zo'n toneelstuk. Dat is wel waar. Eigenaar van de Zandvoerter, <laughs> trekt zijn eigen plan. Stond te lezen in de Zandvoortskrant. Uh, hij heeft de ramen behangen met het ontwerp van het restaurant-café De Zandvoerter. Hij uh, had al vaker bij de gemeente aan de bel getrokken. Van, uh, wat worden wij nog opgenomen in dat uh, het idee of het uh, ontwerp van Intree Zandvoort? Uh, de gemeente heeft hem genegeerd. Hij heeft een gesprek aangevraagd. Hij heeft zich van. Het gaat vooral om zijn vader en moeder, die runnen dat restaurant. En hij had zoiets: ik ga daar wat aan doen, want dit kan zo niet. De nou, gemeente had zoiets: we hebben geen geld om jullie uit te kopen. Dus ja, ja, we kunnen er verder niet zo mee. Dus nu had hij zoiets van: wij gaan ons eigen restaurant helemaal moderniseren. En we hopen dat het een beetje aanslaat. En we willen graag ook nog in samenwerking met de gemeente verder nadenken. Maar het is een het is ja, goed initiatief. Om... Het is gewoon heel slim dat hij uh, ja. uh, dat in de tijd gekocht heeft, ooit. Zonder erfpak en alles. Oké. Okay. daardoor kan je niet zomaar weggehaald worden. Nee. En ik ben heel benieuwd of het inderdaad, uh, het is, uh, als hij het mooi, mooi gaat maken, dan wordt het echt een prima plekje daar. Dat denk ik wel. Zeker als het een mooie intree wordt, dan, uh, dan komen ze zo naar je toe lopen allemaal. Ja, of, of het is zo dat je dan, uh, daarna voor heel veel geld kan verkopen. Dat is niet... Da nee... Daar, daar gaan we weer niet van uit, hè? Dat het ja. weer om de centjes gaat. Nee, nee, ja, nee zijn vader dat... is er heel laconiek in. Hij zegt van, laten het maar op ons afkomen. Ja, voor mij kan het niet zo vaat lopen'. Maar die zoon ja. was het klaar mee. Die zegt van, ik wil gewoon eens wat duidelijkheid van de gemeente. Dat nou, doen dus... we toch heel erg denken aan die ene film die toen was over Amsterdam. Toen bij dat hele grote hotel. Ja, ja. Dat, uh, ja. dat uiteindelijk man denkt, wat hoor ik nou? Dat, dat, dat liep niet anders mee mee af. Aan het ja. bouwen zijn. Ja. Er werd een viool verkocht. Toen kon iedereen toch nog in uh, Amerika blijven. Ja, zo was het zo, trek voor het, het verhaal. Ja, ja, prachtig. Wat nog meer uit Zandvoort. Ja, ik had uh, nog veel meer gezien trouwens. Ja? Ik kijk even, er is uh, weer een Sams Kledingsactie. Die je op 22 en 23 oktober vindt deze actie weer, klaar, uh, weer, weer plaats. De behoeven van mensen in nood in Zandvoort. En uh, je goede en bruikbare kleding kunt u dus inleveren. Graag in dichtgewonden plastic zakken bij de Agatha Kerk. Op 22 oktober tussen 7 en 8 en 23 oktober tussen 10 en 12. Grote krocht. En je kunt het ook nog bij de Antoniuskerk in de Sparrelaan in, uh, in Bentveld. Kunt dat of Aardenhout kunt u dat inleveren. Dus ga even door je kast heen. Ja. Je hebt, de zomer is nu echt voorbij. hè? Wat een weer gisteren. En, uh, dus ga even bij je zomerkleer kijken. Want je denkt, nou dat is echt helemaal niks. En dan gaat het naar het goede doel. Precies, nou verder de raadsvergadering is afgelopen dinsdag geweest. Was vorige week dinsdag geweest. Nee, afgelopen dinsdag is het geweest. ging het ook over het speelterreintje in uh, De Zuid. En uh, er zijn nu plannen gemaakt en uh, uh, ze, ze, ze zijn voort, voortvarend ze aan de slag gaan. En in 2022 moet het dan gerealiseerd worden. En ze blijven in gesprek de gemeente in de buurt daar voor misschien wel een derde... Uh... Speeltreintje. Dus dat klinkt wel weer mooi, want ik had eerst al 2024 gehoord. Dus dit is alweer twee jaar opgeschoven. Dat is mooi. Goed, dan de zo'n voor sprichten de tweede gedeelte. Nog meer. Eerst even de nieuwe single van Miles Keynes: Change the Show. Zijn de laatste CD Caroline. Miscommunication, we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 Oh, Caroline. Dus die is fijn. Ik heb het ook over een nieuwe single van. Je uh, hebt uh, Pim. Hoe zat die ook alweer? Miles Keynes, natuurlijk. The Changing Show, zo heet zijn laatste CD. Hier bij Toebak in de zaterdagmorgen. Grote kop in de krant. Telegraaf. En die gaat over politie, uh, politici, doelwit van terreur. Er zijn namelijk negen verdachten opge opgepakt en opgenomen. TBS-kliniek, dwangverplegingen. En komen nooit meer vrij. Die, die zijn opgepakt. En uh, ze hebben het huis doorzocht. En het schijnt over twee serieuze bedreigingen. zijn los van elkaar. En uh, terwijl vorige week nog hoorde dat de terreurdreiging in Nederland omlaag was gegaan. Schiet je nou een keer omhoog bij deze politici blijkbaar. Ze hebben geen wapens gevonden. Het gaat over uh, acht Nederlanders. Wel met mediterrane achtergrond. En eentje komt uit Afghanistan. Wat? Uit Afghanistan? What the fuck? We zijn niet meegekomen? Je... Uh... Ja, ik weet het ook niet. Oh. Maar goed, uiteindelijk hebben ze een advocaat gekregen. En uh, dat is uh, Plasman. En Plasman zegt, het gaat om gewoon... Sarcasma. Het gaat om mensen met foute humor, zwarte humor. Die hebben gewoon met elkaar zitten praten. En dat is gewoon aan de grote klok gehangen. En toen uiteindelijk is de politie binnengekomen. Er zijn geen wapens gevonden. Helemaal geen echt duidelijke plannen om aanslagen te plegen. Dus hij zegt: Dit is gewoon echt zo overdreven. Maar goed, ze zitten voorlopig nog wel twee weken vast. En, uh, ze, ze gaan ervan uit dat het toch echt serieus is. Ze hebben eerder natuurlijk alleen mensen aangehouden. Dat was zo'n van die vakantiehuisjes. Dat weet ik nog wel. Daar hebben ze camera's op gehangen. En toen hadden die. Die informanten van de politie hadden erop aangedrongen... om toch wat wapens eh, te gaan proberen of in huis te halen. Terwijl die wapens onklaar waren gemaakt. Dus ik heb geen idee hoe ze dat dan hebben gedaan met de oefenen. Maar uiteindelijk heb je het filmpateriaal gebruikt... om die gasten achter slot de grens te krijgen. Hier hebben ze totaal helemaal geen bewijs. Alleen maar sterke verhalen, zegt Plasman. Dus nou ja, we wachten het even af. Ja, AIVD zit hierachter, die hebben die informatie verzameld. Ik dus, heb uh, Ja, Er is een uh, 52-jarige Nederlander... is in het zuiden van Duitsland gearresteerd... nadat hij in een internationale trein... meermaals de Hitlergroet had gebracht... naast die leus geskandeerde... en een vrouw sloeg die er iets van zei. Dat is wel, uh, wel heel apart. Ja. En de conducteur waarschuwde de politie... nadat uh, die treinreisers zich bij hem had beklaagd. Ze vertelde echt dat hij haar met, haar met de vlakke hand... in het gezicht had geslagen na haar verzoek om te stoppen met het brengen van de Hitlergoed en het skanderen van die leuzen. En uh, de Duitse politie heeft, uh, heeft hem uit de trein gehaald. Maar hij speelde dus vermoorde onschuld... maar heel veel bij aankomst in de politie uit zijn rol... door opnieuw de Hitlergoed te brengen... en het wederom nazi-leuzen te skanderen... en de politieagenten te beledigen. Hij had dus een behoorlijke drankproef. Dat vroeg ik me net af, ja. 3,2. Ja? Dus dat is 15 tot 20 glazen alcoholhoudende drank. waarna iemand normaal liter. Normaal liter? Ja? Laafloos is. Hoeveel liter? Ja, <laughs> ja niet, geen, niet normaal zoveel liter. Ja? En de officier van justitie heeft een bloedproef bevolen. en daarna hebben ze hem naar het, of naar het ziekenhuis in de stad gebracht. Hij heeft zich verzet tegen de afname van een bloedmonster. Dat oh, is dan misschien God. ook zo'n watje die dan... Uh, wat, wat, denk van uh, Niet doen hoor, dat vind ik eigenlijk een naald. En uh, dat wordt natuurlijk allemaal heel erg uitvergroot. Als mensen daar natuurlijk een, ba een bakje op hebben. Ja. Want dan uh, komen alle angsten die komen helemaal boven. Maar jongen, jongen, jongen. Allemaal om, om het feit van Hitler goed. ja en het mooie is dus Dat wel, is toch echt wel het vreselijkste wat kan gebeuren. Ja. Hij werd ja. dus van zijn vrijheid beroofd in de grenspraat plaats vrijlassing. Oké, okay. ik ben benieuwd wat voor tekeningen, wat voor, wat voor uh, um, uitingen zou je nog mee kunnen doen waar zo heftig op wordt gereageerd? Daar ben ik nog nieuwsgierig over. Het zijn er meer van dat soort. Hitlergoed is wel misschien een van de heftigste. middelvinger. Ja. is dat, ja. Doe even gewoon. Nou, met die middelvinger. Beetje, een beetje met je lachen doe je erover, weet je. Maar Hitlergoed is echt wel gewoon. Dat is gewoon echt... Dan ben je vet over de grens gewoon. Ja, ik denk het wel. Zeker... Uh... Maar als je nou zeg Maar je geschiedenisboekje niet goed hebt gelezen... Dan heb je geen idee wat die gast aan het doen is. Hou eens nog met een je hand omhoog. Wat is dat? Wat, wat roep je nou de hele tijd? <laughs> ja. Ik heb geen idee weet je het over heb je? Ga rustig zitten. Ben je ja. of zo? Maar in één keer weten we het... En dan, dan, dan in één keer krijg je dat... Je hele rugzak krijg je gewoon uh, gestort in één keer. Ja, in geschiedenis. Ja, ja, ja, ja. Nou, stel ik met dat soort verdwaasde mensen. Goed, uh, Ham, uh, Holly Hammerstone uh, heeft een nieuwe CD uit. The Walls Are... Way to thin, daarvoor komt Scarlett You said darling, will we go the distance? In such blissful ignorance couldn't hit more like a boat from the blue. And hate me, if you're gonna hate me. But just say it plainly, with everything lately, I just need the truth. Back. We go together like bad British weather and the. You just completely unfazed. And you said, Scarlet, I don't need to be responsible for everything you're feeling. You're emotional, Grim Reaper. I feel bad for you. I can't entertain these games. I hate to rain on Kreunmeisjes. Een bepaalde fase. Wat laat op de avond is dat, bij de knut komt. Goed. Holly Humberstone, nieuwe cd uit The Walls Are Way Too Thin. En dit is Scarlett, de nieuwe single die te vinden is op die cd. En we zullen vast binnenkort nog wat meer van haar gaan draaien. Ze heeft ook al wat optempo nummers. Het is niet alleen maar kreunen. En heel zoetsappig. Er is ook een scherp rijtje aan, zeker weten. Maar we kijken nog even de wereld in wat ons allemaal bezighoudt. En van die hele rare berichten. Ja, leuk. Er is uh, een bericht van een ex woordvoerster van het Witte Huis. En die heeft een boekje opengedaan over de angstaanjagende driftbuien van Trump. En het schijnt dus echt dat uh, hij echt alleen maar gekalmeerd kon worden... door zijn favoriete muziek te draaien. En uh, het is een boekje dat heet I'll Take Your Questions Now. En uh, Grisham, Stephanie Grisham... die was tussen juli nee, 2019 en april 2020 uh, de woordvoerster van, uh, van Trump. Maar ze was nooit verantwoordelijk voor de dagelijkse persbriefing. En zij werd na de hand als chef van het kabinet van de first lady Melania Trump. En Ze zegt ook echt die angstangjagende driftbui van Trump die uh, kon alleen tot bedaren worden door zijn favoriete muziek te spelen en het zou onder meer gaan om het nummer Memory. Wacht, wacht, wacht. Ik wil zeggen, moeten we nog gokken wat het is? Ja. Ik, echt, als je aan Trump denkt, dat zou een of andere heftige gitaar ja, zijn. Ja, I'm the one. In, uh, I'm the one ja, of, uh, ja, weet je wel, is iets van Slipknot of, uh, is of Easy Deasy. Uh, ik nog zou zeggen, what, what, what if God was one of us? En dat hij denkt van, ik ben dat gewoon, weet je. Ja, Zo, precies, dat, maar dan is het dus eigenlijk is het gewoon, is het deze Hi. plaat. Ja. Yeah. Hier wordt hij dan rustig van. Ik zou ja. er nog een stuk geïrriteerder van worden. Als dit heel hard wordt gedraaid. Hey, hou zo op met die kut muziek, Ik word er <laughs> nog geïrriteerder van. hij had dan misschien een herinnering aan vroeger. Dat, hij, dat, hij nog, dat, dat, dat iedereen van hem hield en zo. Want dat hebben we natuurlijk wel wat verguisd Op een gegeven dat moment. Hij, ik geeft me het gevoel dat niemand van hem hield vroeger. dat hij er helemaal alleen voor stond. Dat, ja, maar hij, wel, dat dus hij het dus gemaakt heeft in die, deze zakenwereld. Dat hij veel geld maakte. En dat hij natuurlijk furore had. met die uh, Dat hij uh, uh, kon zeggen, you're fired in die serie. Ja? Nou, dat vond hij helemaal geweldig. Okay. Dus, uh, maar uh, ze noemde ook... Uh, oh, vanwege er, dit kies. noemde ze hem... Wacht, ik probeer even uit te zetten. Ja. Ja. Hij, Houdt, hem ook hij had bijnaam dus de Music Man. The Music Man. En uh, die dame verklaarde ook in haar boek... dat Trump een vrouwelijke stafmedewerker... speciaal naar zijn cabine in Air Force One had laten komen... om naar haar billen te kijken. Het is gewoon een vieze man. En het leuke is wel... Hè, dat, uh, dat uh, hij, hij uh, werd ook expres door zijn vrouw... Die ging dan expres echt in publieke optredens. Liet ze zich expres vergezellen door een hele knappe militair. Om haar man kwaad te maken. En dat was ook, mee, ook vanwege. Moet je het niet doen, je Over zijn krijgt. affaire met de pornoactrice. En uh, dat was haar wraak, weet je wel. Oké, okay, maar om een beetje lekker e e echt. Dus ze zeggen ook, wel, je hebt ook zo'n hele mooie, mooie spreuk. En dat is van: Hell have no fury like a woman's court. Want uh, er is geen ergere fury dan een vrouw die dus. Uh, uh, uh, afgewezen is in de liefde. Oké. Okay. Dus uh, ja, als, als jij je vrouw afwijst in de liefde... Yeah. en ze is echt helemaal gefocust op je... van nou, uh, berg je dan maar. <laughs> Oké, okay, nou, ik vind alles prima... als deze plaat gewoon maar niet weer gestart wordt. Dat wil je toch niet hebben? Daar wil je echt alles van voorkomen, hoor. Moet je je voorstellen? Dit komt uit het Witte Huis dan. Nee, uh, het hoort. komt eigenlijk... Komt dit nummer gewoon uit de Musical cat. Ja, natuurlijk. Maar goed, uh, dus, uh, ja. bij frustratie komen we uit het Witte Huis vandaan. Dat is in ieder geval uh, zeker te weten. Goed, Nederlands beentje... Grappig, ik kende het helemaal niet. Everyone, you know. En dit is uh, Just for the Times. Even dansen. De zaterdagmorgen. Same thing. and I'm sure it will all end soon. Laughing and dancing under one roof, and that first time raving, hands in the air to our favorite tunes. Hugs for your best friends, mate. I miss you another night, all smiling and pictures. That's gonna be the night of our lives. So, this one here is just for the times. Yeah. Through the same thing. Can't wait for them Friday nights. Wishful thinking, drinking inside. Whiskey's wine, queuing for pints, they're all online, but ain't online. Hugs for your best friends, mate, I'll mix your Another night, all smiling in pictures. That's gonna be the night of our lives. So this one here is just for the time. Sorry, ik dacht dat ze uit Nederland kwamen. Ik zat te kijken naar het verkeersborden. Maar die, of die verkeersborden, de verkeersborden, de kentekenplaten. Maar die hebben natuurlijk dezelfde kleuren als twee in Nederland. Alleen de lettertypes hebben we anders gedrukt. kom uit Londen, hoe kan ik dat anders? Ja, dat hoor je ook meteen. Natuurlijk. De hip-hop, de funk. Echt de jaren negentig. sound die er ook een beetje in zit. Ik heb het even. Uh, everyone We Know is de nieuwe plaats. En uh, dit is een leuk, geinig rukje daarvan. Yeah, just for the Times. Ja, gaat over uh, Reeves en Harvey. En uh, goed, ze uh, komen uit de hip scene vandaan. Leuk dit hoor. Ze zijn beïnvloed door Frank Sinatra. Sly Fox. The Prodigy. Arctic Monkeys. Goed, ik zal wat meer muziek van ze gaan draaien... om dat te kunnen horen ergens in hun plaat. Want ik hoor het niet in deze plaat terugkomen eigenlijk. Ik hoor eigenlijk meer nu in de jaren negentig. Goed, het is de toepakleefd. Straks, straks een stukje geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren heen? Afgelopen week was er veel te doen over uh, Walli de Walrus. Eerder, uh, eerder was op deze plek... Oh, eerder was er een bericht over hem... dat de 800 kilo zware zeezoogdier de weg was kwijtgeraakt... en in Ierland terecht was gekomen... Daarna is Wally nog gezien in Engeland, Wales, Frankrijk... en zelfs in Spanje is hij aan het zwemmen geweest. De, daarna verdween hij van de radar tot een paar dagen geleden. Want toen dook hij op bij IJsland weer. En zagen hem uh, zwemmen bij Holland, denk ik dat je het uit moet spreken. En dat is aan de zuidkust en dat betekent dat Wally weer in de buurt is van zijn natuurlijke omgeving. Hij is weer bij zijn vriendjes. En eh, lijkt me ook wel echt wat moeilijk, hè. Dan heb je zoveel meegemaakt, en kan je dat nog delen? Of... Ik denk bij Wally denk ik echt aan, aan het robotje. Ja. Wally? <laughs> ja. Die Wally. ja, die Wall delen. Hele aardig opruimen was, opruim. was Als een sigarettenpeuk. Oh nee, dat was iets anders. Dat was ijzer of zo. Oud ijzer, allemaal vierkantje drukken en dan grote torens van bouwen. Dat ja. Was een leuke film Walli. Maar goed, dit was de Walrus Walli. Dus die is eindelijk weer op zijn plek. Dat nou, ik waar heb hier. Waar een is. Een soort nieuws. En het is eigenlijk toch wel een klein beetje zandvoortachtig nieuws, maar ja? het is eigenlijk wel zo van dat het is gewoon ongelooflijk. De duurste huizen staan gewoon in Bloemendaal. Hè? Gemiddeld. Gemiddeld. Oh, gemiddeld hè? is dat de prijs. 778.000 euro. Oké, okay, dat is dat wel stelig. heel erg. En, en bij de Pekalij Groningen was de gemiddelde waarde 148.000. Er zit gewoon uh, 630.000 euro tussen. Groningen? Hoe is dat ook alweer? Ja. Ja, daar zal de huizenprijs niet ja. omhoog gaan, denk ik. Kijk, en in de Zandvoort zelf was het uh, 394.000 euro. Ja. Dus, uh, maar ja, ik vind ik nog wel pittig, hoor. Maar... Uh, het is dan gewoon de echte de, de, de, de, de, de gemeente daarnaast. is gewoon bijna twee keer zoveel. Onvoorstelbaar. Ja, als zo, ja die gaat zo dicht bij elkaar. Je denkt, hoe kan dat in godsnaam? Ja. Nou, hoopt u dan over de huizen. En toen zijn veel te kort huizen. En uh, ja, uh, daar moet wat aan gedaan worden. En het, het, het is niet alleen voor de bestaande bewoners hier in Nederland. Maar het heeft ook te maken met statushouders. Want de laatste drie maanden van 2021... moeten er nog bijna 11.000 asielzoekers, asielzoekers uh, voorrang krijgen... bij het vinden van een woning halen maar meer: dit jaar moeten we nog uh, kijken, aan 218 personen een huis toe, uh, toe bedichten of toe, uh, aangeven. Daar hebben ze recht op. En uh, als dat niet gebeurt, als de gemeente dat niet, um, noem je dat voor elkaar krijgt, dan mogen deze mensen gewoon hotelkamers gaan boeken en dat moet dan gemeente maar gaan ophoesten, dat geld. Oh, een dus dat is een idee. serieuze plan. Dit jaar heeft de overheid de gemeente opgedragen om voor. 24.500 statushouders... een huis te vinden. Dus gemeentes moeten nog wel even creatief gaan worden. En, en nou goed, het is al flink gestegen uh, de afgelopen jaren. Dus er zijn wel meer mensen binnengekomen dan uh, vorig jaar in ieder geval. Nou ja, goed. Nou, uh, maar ik denk toch dat, uh, dat de overheid toch moet, eh, iets moet gaan doen met. Je hebt, vroeger had je dan die punten die je kon krijgen per woning hè, om te huren. Yeah. En dat ze dat gewoon uh, ook in de vrije sector gewoon moeten gaan handhaven. Dat het dan. Uh, maximaal zoveel meer mag zijn dan. He, want het is gewoon echt al die uh, dure beleggers die dus uh, huizen kopen en dan uh, even, hup, even een behangetje erin en dan gelijk voor 1500 tot 2000 euro verhuren. Ja, vooral het verhuren. Dat is het ergste. Ja, die hotelkamers die ook, gisteren op nieuws, een vrouw of een, een meisje die aan het studeren was betaalde 1500 euro per maand om in die hotelkamer... Ze gaan echt een hotelkamer. Het bed past er net in, dit ding, zeg maar. Je uh, ja, kan en was... bijna beter gewoon in een hotelkamer gaan zitten. Ja, je zou denken... He, vijf, want je hebt soms vijf, voor 30 euro, per, euro per, uh, per nacht of zo... dat ze dan gewoon in zoiets gaan zitten, of weet je wel? Oh? Ja, maar goed, die waren misschien ook al bezet. Ik weet het niet. Het lijkt ja. me sterk. Nou goed, uh, hoewel de corona komt... Uh, de is, we komen nu uit de corona, dus, dus er komt meer ruimte. Goed, laatst plaatje voor 9 uur... is dit. Damien Anbarne van Blur. Royal Morning Blue Hè, Demian Damian Barn, hij is ook van de Gorillas, maar ook een druk van Blur. Ja, en van Blur heb ik altijd nog maar één plaatje in mijn hoofd en Dat is natuurlijk Song 2. Dat is gewoon echt. Dit was zo'n goede plaat, gewoon dit. Lekker kort plaatje, krachtig, simpel uit en top. Fijn gewoon dit. Maar goed, daar had hij geen stippeling in, denk ik. Hij is nu echt hele kunstzinnige muziek aan het maken. Dit heet namelijk Royal Morning Blue. Nou goed, het is hier niet blauw. Nee, het is een beetje grijzig, maar wie weet, wie weet. Ik weet het niet. kijk, nee, ik kijk het niet vooruitzicht ook, ik laat gewoon elke keer verrassen. Je wordt echt zo uh, soms gewoon niet zo blij van, de weer voorspellingen. Het is uh, Toebak fijn dat we uh, toestel op aanstaan. We kijken nog even de wereld in, wat er allemaal yes, gebeurt. Yes, all allemaal welcome. Zeker, we zijn allemaal welkom. En uh, ja, dramatisch verhaal lees ik ook weer in de krant. Ja, hij is niet meer onder ons. Ach, nee. Ja, in Stroe op de Veluwe is vrijdag een dode mannetjeswolf gevonden. Hoe de wolf om het leven is gekomen is onduidelijk. En even kijken hoor, bij 12, dat is niet dat de politieke partij is, bij 1 geloof ik. Bij dit bureau, bij 12, gaat het onderzoek plegen hoe kan het gebeuren dat de mannetjeswolf is doodgegaan. gegaan. En de, dat leeft al een tijdje, in 2019 hebben ze daar een echtpaar gezien. Je heeft ook al drie keer Um, uh, Wolvenwelpjes uh, wolf, gekregen. En ze gaan nu uh, de, de, de, de stoffelijk overschot van de wolf ze, uh, hebben ze overgebracht naar de uh, universiteit uh, in Utrecht. En uh, die liggen nu naast de schapen, zeg maar. We gaan, gaan kijken of, of de schaap misschien de wolf heeft aangevallen. Dat zou wel maar kunnen, natuurlijk. Dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Wel even kijken hoe het in elkaar zit, natuurlijk. Ja, tragisch hoor echt op de bodemen toe moeten uitzoeken. Nou goed, we gaan... Ja, lekker. Lekker belangrijk. Ja, het is heel belangrijk gewoon dat ze wel weten hoe kan dat nou. Nou goed, we lopen er al genoeg rond dus blijkbaar. Ja, zeker. Als je al twee keer wel hebt geworpen. We spreken je zo in deel 2 van dit radioprogramma... met geschiedenis bij Toebal Kleef. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.